Uh, uh, nu wel een beetje gescoord begint te worden. Austria Wien staat 1-0 achter uh, thuis tegen Porto. Lucio González scoorde. En verder, uh, ja, ik zeg wel, maar, er wordt gescoord, maar dat is helemaal niet zo. Miranda heeft 1-0 gescoord voor Atletico, maar dat was nog in de eerste helft. En voor de rest, weinig te melden uit het matchcenter. 0-0 bij Sjaal Castillaua bijvoorbeeld. Maar ja, daar is niet zoveel aan. Chelsea Basel 1-0, nog altijd. En uh, dat zijn de belangrijkste. Oh ja, Milan Celtic, nog altijd 0-0. <laughs> het, uh, well, doelpunten regen. <laughs> Ongelooflijk. Uh, zit voor Piqué is er een kwartiertje gespeeld in de tweede helft. 2-0 dus de voorsprong voor Barcelona. Twee keer Messi. En een diepe bal nu in Iiesta. wordt dat door uh, Moy Dan moet Duarte de bal opvangen. En die doet dat goed overigens naar de rechterkant spelen waarvan Rijnan moet uitverdedigen. Nu zit Barcelona er echt wat korter op met het hele elftal. Dat levert onmiddellijk weer balbezit op. Ajax verspeelt de bal nog voordat de middenlijn in zicht komt. Boilers moet mee verdedigen als de bal naar Daniel Alves gaat. Dat doet hij overigens goed. Tikt de bal er langs. Wil dan zelf een tegenaanval opzetten. Maar verspeelt de bal dan weer net zo snel als dat hij hem kreeg. En dan kan Piqué weer overnemen. Barcelona heeft uh, Ajax eigenlijk wel waar het het hebben wil. Namelijk uh, op de knieën. En dat betekent dat er vroeg of laat nog wel mogelijkheden zullen komen voor de Spaanse kampioen. Want uh, zo voelt het nu eenmaal wel in deze wedstrijd waarin Ajax dus gevoelsmatig toch een uurtje behoorlijk partij heeft kunnen bieden. Inmiddels wel gewoon tegen een 2-0 achterstand aankijkt. En uh, nou ja, uh, we hebben er niet heel veel vertrouwen in dat hier nog een uh, puntje wordt meegesmokkeld naar Nederland zoals u begrijpt. Balbezit voor Ajax, halverwege de helft van Barcelona. Met balbezit Duarte. Duarte terwijl Serrero dus in het veld is gekomen. Aangespeeld had kunnen worden door Moisander. Maar uiteindelijk wordt dat dichtgelopen. Dan een bal moeilijk gespeeld richting Sitoson. Kan hij in tweede instantie de bal toch krijgen bij Serrero. En dan moet Van Rijn moeite doen om die bal binnen te houden. Speelt hem even terug De te hout van de middenlijn naar Moisander. Moisander naar Duarte. Die opmerkelijk genoeg nu aan de rechterkant op het middenveld speelt. Het middenveld staat nu heel vreemd. Want nu staat Serrero aan de linkerkant. En dan... Ja, misschien dat de, de beweging in ieder geval iets kan bewerkstelligen. Maar Denswil kon niemand bereiken. En dus wordt er even gezocht. Nu weer naar Serrero en Pals. Pals, Duarte. Dat is de combinatie op het middenveld. Van Rijn is wel gestart aan de rechterkant. Maar glijdt weg. Dat betekent dat hij wel over het red moet krabbelen. En dat het uh, niet mogelijk, mogelijk is om daar de bal af te leveren. Dus de andere kant mag gezocht. Denswil, Duarte. En dan verder breed naar Serrero. Nu zou er eigenlijk eens een keer iemand het gat in moeten duiken. Dat doet Van Rijn, maar wel een beetje te laat. Dat de bal weer terug naar uh, Serrero of naar Duarte is dat. Die wordt opgejaagd nu door Messi. Kan de bal weer terug afleveren bij Paulsen. En dan nu van Rijn. In één keer door. Dat was aardig bedacht naar Bojan. Die ook chagrijnig is dat er net een voetje van Barcelona tussen staat. Want dat had hem wat ruimte opgeleverd aan die rechterzijde. Nu moet eigenlijk verder met een ingooi. Deze fase levert Ajax in ieder geval procenten op. Uh, daar waar het gaat om uh, de verhouding balbezit. Want Ajax is op dit moment behoorlijk in balbezit. Met uh, Boilersen, en Sikterson, Sikterson, Sikterson. En dan buitenspel van Bojan geconstateerd. En dat is terecht. Terwijl dan Mascadano probeert de, de tweede ring te halen. En dat lukt. Een hele vreemde, of zo, Een vreemde manier van paniek zo nu en dan bij Barcelona. Omdat men, ja daar is men het meest kwetsbaar achterin. Is een bekend gegeven. Want vaak hoeft men niks te doen achterin. Alleen maar op te bouwen. En uh, daar is uh, tot nu toe Ajax... Uh, ja, een aantal keren heeft men geprobeerd om die achterste lijnen wat onder druk te zetten. En dan zie je ook meteen uh, dit soort situaties ontstaan. Nu, bal naar de voren gespeeld, waar uh, de ruimte ligt aan de rechterkant van het veld. En Daniel Ves uh, gaat scoren, of niet? Hij gaat niet scoren. Hij uh, kan er niet bij komen, en uh, terwijl uh, hij daar is, denk ik, waar was Boyles op dat moment? Maar goed, Ajax kan er in ieder geval uitkomen. Ja, dat is een hele goede vraag. Die stond uh, 25 meter verderop Jackie uh, te rollen geloof ik. Want die had echt iets heel anders als hoofd. Terwijl nu Dent wel even die stad op te letten, ook niet gecoacht wordt. En uit zijn rug Daniel Alves, want die stond al immers nog, de bal al ontfutselt. Dat loopt dan na een sliding wel weer aardig af, omdat Barcelona van de aanval wordt afgehaald. Maar wel een hoekschop krijgt of een uh, ingooi die inmiddels genomen is. Het publiek gaat wat meer lawaai maken. Omdat het voelt dat Barcelona de genadeklap kan uitdelen in deze fase. Na de 1-0 voorrust van Messi en de 2-0 erna. Zou de 3-0 natuurlijk ogenblikkelijk een definitief slot van dit duel betekenen. Want de aanval die eigenlijk afhankelijk wel naar voren gericht was. Loopt nu weer terug de andere kant op. Komt via Piqué en Busquets. En uiteindelijk weer Piqué zelfs helemaal uit op de eigen helft nu. En het is weer traag. Het is ja. weer breien. Het is weer zoeken op het middenveld. Terwijl er nu, ik weet niet wat van je naar beneden valt, maar ik hoop niet dat het uh, al je persoonlijke gegevens zijn. Want die ligt dan nu bij het publiek. Is het balbezit voor Vermeer? Vermeer tikt de bal dan even naar de linkerkant van het veld naar uh, Daily bind al je wetenschap was weggevallen. Nou, ik ben heel benieuwd of je het nog weet wie wie is. Balbe zit nu uh, aan de rechterkant van het veld. Maar daar is een overtreding begaan. En Ajax krijgt een vrije trap te nemen. Terwijl nu ook uh, Victor Fischer uh, zich uh, aan het opwarmen is. Krijgt Ajax een vrije trap. Is het uh, inmiddels een uh, vrij saaie wedstrijd aan het worden. Maar Ajax heeft uh, nog een, uh, pas een kleine achterstand. 2 tegen 0. En tot nu toe is het, zoals je het mag noemen, eervol. Ja, dankjewel Andy. <lacht> Balbe zit uh, voor Ajax. Via Serrero <laughs> en Sigtasom. Uh, die het hoofd van de middenlijn eigenlijk een paas paarspansreel krijgt. Daarmee naar voren wilde onder druk van twee tegenstanders de andere kant op moet lopen. Dat de bal weer aflevert bij Denswil. Denswil, van wie ik een aantal keren heb gezegd en dat nu nogmaals doe dat hij een bijzonder goede indruk op hem maakt. Rustig en kalm en goed en wel overwogen. Zo even één slippertje maar ik vind het bijna buiten zijn schuld om. Want je moet een speler toch coachen. Dat gebeurde niet. Mooi Sander nu. Met een paasje naar Duarte die dan het lijntje mag gaan uitzetten. Zo in de die speelt ook rustig. Op. Ja, Duarte. vind ik ook. Omdat hij ook technisch wel de bagage heeft om dat ook te kunnen doen. Ook op dit niveau. Dat helpt alvast. Valbezit weer zitten we voor Moisander. Die de helft van de tegenstander nu oploopt. En dan nu wel met de handen langs het lichaam aangeeft. Ik kan nergens naartoe omdat bij Ajax eigenlijk iedereen stilstaat. Ja. Ajax dus in de hele selectie. Uh, alle spelers bij elkaar. Champions League wedstrijden. Vijf, minder, of vijf meer dan Xavier in zijn eentje. Dus ja. het is echt ongelooflijk. Uh, ja, dat, is, dat, dat geeft het grote verschil aan tussen deze twee ploegen. Je ziet ook de stewards lopen. Die hebben hesjes aan. 2012 tot 2015. Dus uh, daar twijfelen ze niet aan uh, hoe, uh, hoe het verder gaat met Barcelona. Nu misschien Ajax met Serero, en Adriano. En dan zit Siktersson erbij. En dan gaat de bal over de zijlijn. En Siktersson glijdt dan in een reclamebord. Wordt op de been geholpen door Adriano. Terwijl het spel verder gaat. En Palsen de bal speelt naar... Uh, Mooi, Sander. En Ajax nu uh, op Vermeerna. Totaal op de helft staat van Barcelona. Je zit te kijken naar de warmlopers. Is dat Van der Hoorn die daarbij loopt nu? Ja, dat, zou, het dat wel, is Van, van de Hoorn. Van der Hoorn en Sjeun zijn de warmlopers. Dat zou dan een opmerkelijke wissel nog zijn. Om die nog in het elftal te brengen, Mike Van de Hoorn. Ik dacht eerst draaien... dat het Fischer was, maar... Die van heeft mij... natuurlijk ook kort haar nu, hè, inmiddels. Ja, we zitten echt zo hoog. Dat zou best kunnen. Ik denk dat het Fischer moet zijn. Ik denk dat je gelijk hebt. We gaan nog eens even goed... Naar Ik weet in ieder geval zeker dat het hoesen niet is. <laughs> hoesen. Zou... En uh, Mundo Deportivo. Goed, de wedstrijd. Hoe was het daar ook weer mee? 20 minuten gespeeld. Tweede helft 2-0. De voorsprong voor Barcelona. Twee goals van Messi. En Ajax heeft de bal via Serrero. Die tocht van de middenlijn nu uh, de bal naar Paulsen speelt. Paulsen Terug naar Van Rijn. Van Rijn kijkt en kijkt. En weer staat iedereen stil. Tempo is er nu aan beide kanten helemaal uit. Misschien dat Ajax met die 2-0 achterstand ook nog daar wel genoeg mee neemt. Want met een 2-0 achterstand kun je toch wel vannacht... want dat zal vannacht meteen gebeuren nog met een de, met, met goed fatsoen terug naar huis vliegt. En uh, Piqué na een mislukte diepe bal van Ajax neemt over en speelt de bal naar de linkerkant. Iniesta. Ja, bij Barcelona blijven steeds koppeltjes of trio's zich eigenlijk warm lopen. Voorlopig dus nog geen aanstand om daar te wisselen met de balbezitting aan de linkerkant van het veld Met Neymar en Ricardo van Rijn noemen we het duo dat op dit moment om de bal strijdt. Neymar houdt de bal nog. Inmiddels is van Rijn heeft er goed overgenomen. En dan probeert Iniesta nog te herstellen, maar schiet dan de bal over de zijlijn. En Ajax kan halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld ingooien. En dan zitten we op ongeveer driekwart kwart van de wedstrijd met een 2-0 achterstand voor Ajax. En het balbezit met een inworp voor Van Rijn. Maar ja, komt uiteindelijk terecht bij Siktorsson. Die hem uitstekend doorkopt ook. En dan zitten er twee spelers van Barcelona bij. In een korte combinatie probeert men Busquets te bereiken. En dan moet Blind er sneller bij komen dan Alexis Sanchez. Dat lukt niet. Zodat Piquet de hoogte van de middenstirkel balbezit heeft. Aan de linkerkant van het veld ligt veel ruimte. Nu bij Iniesta neemt de bal niet goed aan. Heeft dan Sictorson voor zich. Komt dan ook nog Van Rijn direct tegen. Sictorson is er voorbij. Nu nog Van Rijn. Sigtusson geeft een rugdekking. Iniesta draait een beetje terug. Speelt de bal dan op de rand van het 16 meter gebied richting Messi. Messi geeft de bal naar Fabregas. Fabricas gaat misschien voor het schot. Nee gaat voor Messi. En maar uiteindelijk is het Vermeer. Ja, makkelijke vangbal omdat de Paas eigenlijk veel te lang onderweg is. Veel te hoog bovendien. Messi loopt uh, door omdat hij vindt dat, dat moet. Maar niet omdat hij dacht dat, de kans, uh, dat het kansrijk was. Slecht uitverdelen van Ajax. Paulsen, weer hij. Weer balverlies. Alexis Sanchez gaat schieten. Dreigt. Geeft een voorzet. En het hoofd van, het hoofd van de handen van Vermeer. Dat is belangrijk. En na nou, het hoofd van Neymar. En een hele aardige kopbal. Maar niet voor het eerst. En ik ben echt uh, niet uh, uh, voorzitter van de anti-Paulsen fanclub. in tegendeel. Maar vanavond maakt hij er een potje van. Hij hoort de meest rustige ervaren man te zijn. En hij is de meest onrustige van alle elf. Klopt. Aan de linkerkant van het veld krijgen we de volgende corner. Een corner die naar mijn idee de eerste is van Barcelona in de tweede helft. De vierde in totaal. Kort genomen. Met Iniesta. Iniesta en Neymar. Neymar die de bal dan bij de tweede paal geeft. daar gaat hij. Ja hoor. Dus de derde goal. Het is een goal van Piqué naar mijn idee. Die hem inkopt. En zo komt Barcelona toch heel... En het voor de supporters hier op een redelijk grote voorsprong al. Het is 3-0. Kijken wat daar gebeurt. Eigenlijk mag het niet gebeuren. De bal is ontzettend lang onderweg. En dan vraag je je toch vaak af. Wat doet de keeper daar? Waarom kan daar geen keeper uitkomen. Die met zijn handen toch boven het hoofd van welke verdediger. Of in dit geval. Ja het is een verdediger zou moeten komen. Maar de bal is te ver. Is buiten het, zes, buiten het doelgebied. En uiteindelijk. Is het ook uh, Dentsville die zich uh, in, de, ja, in dit kopduel laat kloppen? Nee, daar kan Vermeer niks aan doen. Het is 3-0, 23 minuten gespeeld. Maar die Dentsville die staat daar echt in zijn eentje. In eentje ja. Terwijl de twee aanvallers van Barcelona, of twee spelers van Barcelona, in zijn rug opduiken. Ja, hij heeft dat... natuurlijk geen lengte achter Nee, maar als je allemaal wegloopt, dan, nee. uh, dan ga je maar op elkaar staan. Maar hij stond er alleen. Iedereen was volgens mij dacht de helft buiten spelval open te gooien. Ging dat mis? Dat zou kunnen dat Dentsville als enige dat niet door had. Maar. Hoe dan ook, hij stond er alleen en de rest was uh, verdwenen. Zo wordt het toch ineens 3-0. Na nou, Messi, Messi, dus nu Piqué. En dat uh, geeft de avond dan toch weer iets minder glans voor Ajax. Hoewel je natuurlijk niet echt van glans mag spreken als je met een nederlaag van het veld zou stappen. Maar naar dat zeer bemoedigende eerste deel van laten we zeggen 40, 50 minuten. Maar het, Ajax wordt, nu, het wordt nog meer op. Ja, dat kan, want nu is Neymar weer weg. En Ajax zit er ook een beetje doorheen. Neymar, 16 meter. En Neymar draait naar binnen. Schiet, schot geblokt. Krijgt een herkansing ook nog als hij tenminste de bal snel zou hebben gevonden. Maar dat heeft hij niet. Die ligt aan de voeten van Serero, Die nu wel even brutaal wegdraait in een pirouetje om Neymar heen. En dan de bal aflevert bij Paulsen. Uh, maar het kan inderdaad maar zo nog meer worden. Dat zou uh, Ajax niet verdienen vind ik. Maar zo werkt het wel helemaal niet. Ik heb het idee dat inmiddels van de hoor en Fieger zich aan het warmlopen zijn. Zodat we daar geen misverstand meer ja, over kunnen krijgen. wel <laughs> Dankjewel Frank de Boer. Is het balbezit uh, voor uh, Ajax. Maar krijgen, wat krijgen we nu? Oh er ligt een speler van Ajax. Die is tegen een reclamebord aangeklapt. En dat is denk ik Borlussen. Ja. Kijken wat er gebeurde. Nou ja in ieder geval, uh, in ieder geval wordt hij opgelapt. Boilers uh, uh, wordt uh, vrij hard en ongecontroleerd geattaqueerd door Alves. Hij knalt door en komt in een reclamebord. Maar uh, het balbezit is in ieder geval voor Ajax de vrije trap. En we krijgen een, uh, een wissel. Ja, Fabregas uh, eruit. Als het dit een wissel van Barcelona is, dan ga ik er maar even gemakselen van eruit. Nou, nog, niet, ja. Dan komt Xavi erin voor Fabrikas? Nou, dat is op zich niet zo'n gekke wissel. <laughs> als je dat kan. <laughs> Het is echt verschrikkelijk, hè? Ja. Pedro zit ook nog op de bank. Song zit op de bank. Theo zit op de bank. Uh, dat zijn zeg maar de grote namen. En Montoya en Bartra. De wederder die we natuurlijk ook wel kennen van de Champions League van afgelopen jaar. En veel geld zit hier niet op de bank, hè? Nee, daar gaan we niet mee. Xavi dus voor Fabrikas, Dat is wat. En nou komt er meteen nog maar een wissel. Als je dat toch bezig bent, dan maar meteen Pedro erin. Ook voor Neymar. En zo kan je en nog vrolijk wat uh, kwaliteit van het veld halen. Als de wedstrijd gedaan is, 20 minuten voor tijd. En wat andere kwaliteit inbrengen. Want ja, Pedro en Chavez zoals gezegd, dat zijn er ook niet tenminste. En die komen dan voor 20 minuutjes tegen Ajax. Zoals gezegd, de prik is wel uit de fles of de geest. Kies u maar naar Messi, Messi en Piqué. En 3-0. Ja, want het, uh, het wordt voor Ajax nu uh, aftellen naar uh, de klok. Want deze bal van Vermeer is onze je ziet, Je ziet nu uh, gewoon dat, uh, dat het weg ebt. En uh, daar waar het aan de ene kant uh, een, een tandje bij wordt gezet en uh, de, die ene kant is dus Barcelona... Is het aan de andere kant heel langzaam de lucht die uit de band ontsnapt. En zo zal het niet bij 3-0 blijven. Zal het absoluut nog meer gaan worden. Balbezit nu voor Barcelona. Met Xavi. Xavi richting Mascherano. Mascherano. Xavi biedt zich aan. Krijgt de niet van Mascherano. Aan de rechterkant ligt wat ruimte. Wordt uiteindelijk niet benut. Dan maar even rustig spelend op het middenveld naar Xavi. Xavi, Piqué. Piqué, Mascherano. Maar het gebeurt allemaal op eigen helft. Mascherano neemt er weer alle tijd voor. Aan de rechterkant van het veld ligt de ruimte. En daar, dat wordt doorzien uiteindelijk door Blind. Blind richting Bojan. Bojan met Piqué. Dat zijn kopduels die niet te winnen zijn. Zelfs niet op Playstation. En wat dat betreft is het balbezit nu weer voor Barcelona naar een overtreding. Een wedstrijd die in ieder geval een volgende wissel kent. Mike van der Hoorn, die had dat inderdaad goed gezien Bas. Gaat erin komen en eruit gaat mooi Zander vanwege het feit dat hij al een gele kaart heeft. En net al een keer op het randje speelde van wat wel en niet toelaatbaar is. Hij gaat eruit, de speler 72 minuten en van der Hoorn maakt ook hij zijn Champions League debuut. Ja, het is duidelijk dat de boer, dat zag je ook al met de Jong, geen risico meer neemt omdat hij het gevoel heeft dat het gespeeld is. Is het 1-0, dan laat hij de Jong gegarandeerd nog wel 10 minuten langer staan dan hij eigenlijk voor plan was geweest en nu niet. En dan inderdaad met Moisan, die zegt voorkomen terecht, geen risico nemen. Dus Mike van der Hoorn nu in het elftal voor de laatste 12, 13, 14, 15, 16, 17. Als je maar blijft tellen, kom je er vanzelf minuten in dit duel. Schoon is mijn kunst. Plus met. nog wat extra tijd. <laughs> een balbezit voor Barcelona, Messi aan de bal. Hij maakte er twee, wilde echt graag nog één. 2,5 weken geleden tegen Valencia maakte die er drie. Uh, in de voeg en de zucht. Toen werd het uh, 1-0, 2-0, 3-0 in Valencia. Toen werd het vlak voor rust nog 3-1 en 3-2 ja. ook. En nog een beetje spannend, maar daar bleef het bij. Maar uh, zoals je zei, Ronaldo gisteren wel drie keer succesvol. Dus dat wil Messi ook wel. Wie weet komt het er nog van. Hier is zijn bal. Daar komt het dribbeltje. De korte combinatie met staat De bal terug. Schitterende oh, nee, paas. Sanchez. Nee. En die stift hem dan, of steekt hem dan eigenlijk naast. Dit zijn de ballen zoals je eigenlijk recht door het midden... Kijk, als iedereen beweegt, ook in een verdedigende constellatie van de ploeg, dan valt er ergens in het midden altijd wel een gaatje. En als je op het juiste moment die bal erin steekt, dan kun je er altijd bij komen. Dat is ook een, een veel. Van weer o, paulsen. Ja, weer in de bal Gaat kwijt. Die. Nou, daar komt Messi met zijn Gaat derde goal. 4-0, weer Paulsen, Die Ajax de das op doet. Die man is echt bezig met een afschuwelijke wedstrijd. En uh, Messi 4-0, daar is dus zijn derde een kwartier voor thuis. Ja, dit soort fouten mag je niet maken. Het was Palsen inderdaad met een buitengewoon stomme bal. Uh, die uh, Messi in staat stelt om uh, zijn derde en Barcelona's vierde treffer te scoren. En zo gaat het nu uh, gewoon oplopen. En wordt het echt nog een nulletje of 6-7 als uh, Ajax niet oppast. En het is doodzonde omdat Ajax goed begonnen is in de wedstrijd. Uh, met veel zelfvertrouwen speelde. Maar nu uh, naarmate de wedstrijd voordat het gewoon overspeeld wordt door uh, de beste ploeg wellicht van de wereld. In ieder geval één van de beste ploegen van de wereld. Het is geen schande, maar het is zonde. Ja, nou ja, dat is het precies. Uh, en je bewijst jezelf uh, geen dienst, ook met het oog op zondag. Want thuis komen met 2-0 is niet hetzelfde als thuis komen met 5-0. Als uh, PSV op het programma staat. Ja, denk je niet dat, dat ze toch zelfvertrouwen hebben getankt uit uh, datgene wat er in de eerste fase is gebeurd Ja, dat hier? denk ik wel. Maar stel nou, het wordt nog 7 of 8-0. Dan zit je echt anders in een vliegtuig, denk ik hoor. Ja, het ligt eraan welke boardingkaartje je hebt. Welke zit in ieder geval voor Paulsen. Paulsen Speelt de bal goed door richting Duarte. Duarte opent hard aan de rechterkant van het veld. Sitos neemt de bal goed aan. Heeft Adriano bij zich. Heeft nu ook Pedro bij zich. En Pedro pakt de bal van de voeten af. Maar dan zit daar opeens Serrero tussen. Serrero over de achterlijn. Serrero en is een penalty. natuurlijk is dit een penalty. 100% penalty. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk is dit een penalty. Zo krijgt Ajax de gelegenheid om de eer te redden. Nadat Serrero om ons te boven wordt gekukeld. Uh, ja. Dat is een terechte beslissing. En dan mag de bal op de stip. En dan gaat uh, Sigtorsson normaal gesproken. Eens ja, kijken of Bo hij wat terug kan doen. Bojan vraagt, mag ik hem niet nemen? Want die, ja, die heeft hier zoveel vrienden en bekenden. Maar goed, uh, die uh, mag hem niet nemen. Want Sigtorsson uh, gaat dat doen. En dat doet hij uh, van uh, uiteraard 11 meter. Uh, Sigtorsson oog in oog met doelman Valdes. Is dit het redden van de eer, zoals het zo mooi heet. Barcelona op 4-0 voor. En nu Sigtorsson. Sigtorsson in Camp nou. En hij gaat er niet in, maar in de rebound gaat hij er ook niet in. Ja, corner, Ajax. Ja, dat is allemaal niet uh, van wezenlijk belang voor het verdere verloop van deze avond, maar dat geeft je toch een wat minder pleziergevoel. En nou wil ik daar niet steeds over hebben, maar het helpt allemaal niet. Nee, dit geeft dan in ieder van de knal. Ja, want uh, je kan de avond echt anders besluiten dan je het nu doet. En hou je het op 3-0, dan maak je nu 3-1, dan wordt het zo nog 5-0. Dat is echt anders. Oké, okay, 4-0, dat blijft het. Siekte tot slot, Strafschop, die niet goed ingeschoten was ook. Een beetje te zacht, niet echt in de hoek. Valt kon redden, de hoekschop is gevolgd, die ongelooflijk slecht wordt genomen. Bojan lijkt zich erbij te blesseren, ook nog bij het nemen van die hoekschop. Hinkenpink wat, dat lijkt wel weer te gaan trouwens, terwijl Barcelona de tegenaanval inzet. Er is niks dodelijker dan een corner mogen nemen en een halve minuut later in je eigen doel kijken en daar een bal in zien liggen. Dan worden de trainers woest. Frank de Boer staat met de volgende wissel van Ajax trouwens klaar. Als de Barcelona aanval nog doorgaat. Maar uiteindelijk door Van Rijn. Die de bal al dan niet tegen de hand krijgt in zijn eigen strafstelgebied. Het strafgebied weer uit wordt getikt. En de vrije trap krijgt Ajax mee. Terwijl het publiek zich uh, een beetje begint te roeren. En uh, de coach uh, Martino zegt doe nou, nou maar rustig. Het uh, hoeft allemaal niet zo uh, wild. Maar we hebben uh, nieuws vanuit het matchcenter. Ik neem aan dat er veel gescoord is nu. Uh, Andy. Je vroeg erom, dan krijg je het ook. Jack Schalkers de jouwe 1-0. Ushida, uh, Chelsea, Basel. Verrassend is 1-1 geworden. Oscar maakte 1-0 voor Chelsea. Uh, Salah voor Basel, de gelijkmaker. Arsenal 1-0 voor tegen Olympique Marseille. Doelpunten te maken Wolkert, een hele mooie. 2-0 staat Napoli voor tegen Dortmund. De tweede werd gemaakt door Insigne Higuain, de eerste. Austria Wien Porto 0-1, Atletico Zenit 2-1. Er is maar één wedstrijd die nog op 0-0 staat. En dat is de wedstrijd tussen AC Milan en Celtic. En bij Celtic is zojuist Derrick Boerichter ingevallen. Terug in Barcelona 4-0. 12 minuten nog te gaan. Barcelona-Ajax. De wissel van Ajax. De derde heeft plaats gehad. Blind naar de kant. Schöne erin. Dat betekent Boyle ze nu weer linksback. En uh, Schöne als een soort hangende linksbuiten mag je dan aannemen. Terwijl de Bousquet van afstand wil gaan schieten. Maar zich bedenkt. De bal naar de buitenkant geeft naar Daniel Alves. Zelf zich meldt in het strafstopgebied om de bal binnen te koppen. Maar die komt in de handen van Vermeer. Vermeer uh, moet even oppassen, want uh, Boes kwam uit zijn rug teruglopen, maar uh, hij keek goed uh, naar achter. Vermeer geeft de bal nu even mee naar uh, Van der Hoorn. En Van der Hoorn uh, heeft uh, tijd om uh, op te bouwen, Waar niet dat die bal uh, hard terug naar Vermeer. Die opgejaagd wordt nu door Messi, dus de bal moet snel gespeeld worden naar Boylissen. Die dus nu een bal uh, voor zich langs ziet schieten, als een soort schicht. Uh, Boylissen nu gewoon linksachter, na het uh, uitvallen van Blind en het inkomen van Schöne is, uh, is Boydussen dus uh, de linkervleugelverdediger geworden. Ook daar wil, uh, neem ik aan, de boer geen risico meer nemen... omdat hij ook een tijdje geblesseerd is geweest. We krijgen een wissel weer aan de kant van Barcelona. Bartra komt erin, Mark Bartra. En eruit gaat Piqué in de slotfase van deze wedstrijd... waarin we nu zijn beland met die 4-0 voorsprong. Piqué neemt er alle tijd voor. En Bartra, centrale verdediger, gaat er nu inkomen. Messi uh, heeft dus drie goals gemaakt. Blijft in het veld. Uh, ik zit even wat statistieken te bekijken. Hij heeft... Met deze erbij nu 185 officiële thuiswedstrijden voor Barcelona gespeeld. 185 wedstrijden. En in die 185 wedstrijden 176 goals <lacht> gemaakt. Dat heeft hij toch een paar wedstrijden onder zijn niveau gespeeld. Ook nog 53 assists. Niet normaal. Het is onvoorstelbaar. Ja, leuk spelen. Ja, misschien dus uh, ja. de koper. Dat is ja. er wat voor AFC. <lacht> ja, waar moet hij staan. Valdes uh, trapt de bal naar voren. En uh, uiteindelijk is het Alves die de bal op de borst meeneemt. Uh, er zit uh, uiteindelijk... Uh, die staat daartussen Is het de Schöne. Maar die kan dan ook niet in balbezit blijven. Zodat Barcelona bij de middenlijn de bal krijgt. En de bal wordt gegeven van Xavi. Xavi naar Bartra. Bartra naar Mascherano. En zo gaat de bal verder rond. En gaat het tempo, zoals gezegd, iets omhoog. 4-0 staat het. Met nog tien officiële speelminuten. Bal bezit Adriano, eigen helft. Dan even naar de rechterkant, naar Bartra gespeeld. En nu zal Alves uh, aangespeeld kunnen worden. Waar het niet dat men op de middenas van het veld eerst Xavi zoekt? Ja, en uh, dat betekent dat Xavi uh, wat kan lopen met de bal en hem dan breed mee kan geven aan Busquets. Iniesta was een optie geweest aan de andere kant, maar zo kan het ook. Dan komt er een korte combinatie aan de rechterkant. Dan moet uiteindelijk de bal via Daniel Alves weer terug naar uh, Bartra. Die dus uh, de vervanger is centraal achterin van Piqué. En elke keer als ik Piqué zeg moet ik me bedwingen om niet Mitchell Piqué te zeggen. Die had hier graag jaren gespeeld. Maar het is hem net niet gelukt. In de eerste aan de linkerkant vervolgens weg. Met een korte combinatie waarbij de bal uiteindelijk wel in de voeten komt. Van uh, van zijn medespelers. Maar die vindt de controle niet. Dan komt er een diepe bal die eigenlijk schitterend is van Xavi van achteruit. Maar net niet wordt bereikt door Daniel Alves. Dat scheelt er toch niet veel. En de bal rolt door en uh, levert dan een doeltrap op voor Vermeer. Nog negen officiële speelminuten in deze wedstrijd. Stand nog steeds 4-0 in het voordeel van Barcelona. Barcelona dat uh, op een hele makkelijke manier aan uh, een ruime overwinning is gekomen. Want laten we de prestatie van Ajax niet onderschatten, maar zeker ook niet overschatten. Want Barcelona heeft uh, in een vrij laag tempo gespeeld. En heeft zonder echt veel uh, met krachten toe versmijt. Uh, gewoon een grote uh, overwinning op het scorebord staan. En ik denk dat het met 4-0 nog niet gespeeld is. Balbezit nu voor Barcelona uit de hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant van het veld. Adriano dan. Uh, Richting Pedro. Pedro met Van Rijn. Uh, dat wordt hardlopen. En Pedro gaat die bal. Ja probeert hem voor te geven. Maar er zit Van Rijn goed tussen. Ik kan niet zeggen dat uh, Van Rijn slecht speelt. Tegendeel. Uh, is zeer alert aan het verdedigen. En als je Neymar en, Ach, volgens, uh, dus Neymar en Pedro uh, als tegenstander weet. En je weet je staande te houden. Dan speel je een prima wedstrijd. Het balbezit nu voor Iniesta. Op de rand van het 16 meter gebied is daar het jongetje van Messi. Komt die bal nu voor bij de penaltystip? Daar wordt eigenlijk slecht gecoacht. Maar Van Rijn neemt de bal goed op de borst. Laat hem rustig vallen voor Vermeer. Onderstrepend dat, uh, wat ik net zei. En wat werd onderschreven door collega Bastigler. Dat heb ik zelden meegemaakt. Is in ieder geval nu toch weer het balbezit voor Barcelona. De redkant van het veld omdat Ajax wat uh, snordig uitverdedigt. Ik vind dat de concentratie er een beetje uit is. Dat is allemaal best begrijpelijk. Maar laat het nou niet erger worden dan die 4-0. Want. Uh... Dat is totaal onnodig. Barcelona krijgt op deze manier de bal als ze hem al kwijt zijn. Eigenlijk vrij makkelijk ogenblikkelijk weer terug. Korte combinatie op het middenveld. Xavi. Een Iniesta en weer Xavi. En nu naar de rechterkant. Waarbij er gelopen gaat worden. Messi had de bal willen hebben maar krijgt hem niet. Dan maar weer terug naar Xavi. Dan loopt vanaf de linkerkant nu een van de anderen het gat in. En een van de anderen in dit geval is Pedro. Een van de invallers. Maar ook die wordt dan weer overgeslagen. De bal weer breed en terug naar Bartra. Ja, er werd net gejuicht. Want als ik het goed zag op het, op het, op het scherm net. Maar ik weet het niet 100% zeker. Andy zal dat straks goed onderschrijven. Staat, oh, staat Chelsea achter tegen Basel. Zo. Dus uh, zou Mourinho tegen een achterstand aankijken met zijn formatie. Maar dat horen we straks van Andy. Balbezit uh, voor Bartra. de hoogte van de middellijn. Het balbezit dan uh, voor Barcelona. Barcelona dat denk ik ook toch wel goed vindt. Zo, met die 4-0. Alhoewel, je weet het nooit. Nou Andy, vertel het maar jongen. Ja, dat zijn twee hele aardige dingen. Twee hele aardige dingen. Uh, inderdaad, Basel 2-1 voor. Streller de doelpunt te maken in uh, Londen. Maar bij uh, Milan tegen Celtic is er ook gescoord. En wel door Milan. Zapata is de maker van het doelpunt in de 82e minuut. Dus Milan 1-0 voor tegen Celtic. Dat is, voor de mensen die dat niet weten, dezelfde groep als Barcelona-Ajax. Ja, en over Barcelona-Ajax gesproken. Daar staat de klok bijna op 39 minuten. Is de stand 4-0 door uh, doelpunten van Messi, Messi, Piqué, Messi. In die volgorde. En zo heeft uh, Messi zijn steentje wel weer bijgedragen. En uh, is het een... Uh, nou ja, ik wilde zeggen doodlopende weg. Dat klinkt een beetje flauw. Maar deze wedstrijd is natuurlijk eigenlijk voorbij. Het is klaar. Barcelona wil nog wel. En als uh, Van der Hoorn staat op te letten kan het ook nog. Dan moet Dent wel een overtreding maken waarvoor hij nu een gele kaart gaat krijgen. Op een meter of 30 van het doel. Omdat hij even aan het uh, shirtje van Pedro uh, grijpt. Dat gebeurt dus allemaal na die ongelukkige bal van Mike van der Hoorn. Dat levert een vrije schop op. Op ongeveer de positie vanuit, van waaruit Messi in de eerste helft... na 21 minuten kon scoren. Het zal een paar metertjes nog verder van het doel af zijn. Maar in ieder geval is Ajax gewaarschuwd en vermeerders dus ook. Er wordt wel weer een muur geboetseerd. Die eerst door de scheidsrechter nu op afstand moet worden gezet. Die heeft in ieder geval nu aangegeven waar dat mag gebeuren. Je hebt ook nog wel eens van die momenten dat je denkt... zet daar die muur gewoon helemaal niet meer. En laat maar schieten, want je kan als keeper... Als je vrij zicht hebt eigenlijk altijd wel bij die bal komen als het van het is nu echt 30, 35 meter. En die muur gaat je alleen maar belemmeren in je zicht. Bovendien heb je een soort schijnveiligheid omdat je nu denkt dat de korte hoek wordt afgedekt. Vermeer staat ook wel min of meer recht in zijn doel. Waardoor er dus nu een muur staat die de korte hoek wat afdekt. Want de bal ligt een heel klein beetje uit het lood naar rechts. Xavi achter de bal, Messi achter de bal. Nou, Messi maar weer. Dit keer de andere hoek gevonden. Nou ja, nee niet gevonden. Wel gezocht via de muur botst die bal tegen een van de hoofden op. Messi kan er, zie ik op de monitor, hartelijk om lachen. Dat levert uiteindelijk een hoekschop op. Ja, als je er al drie gemaakt hebt, dan uh, zou je ongetwijfeld het gevoel hebben... dat het allemaal wat minder erg is als je een keer de muur raakt... in plaats van de binnenkant van de paal, zoals na 21 minuten. Dus hoekschop 6 voor Barcelona in deze wedstrijd. Pedro staat klaar om uh, voor koppend werk te zorgen. Busquets is na het vertrek van Piqué eigenlijk de enige echt serieuze koppen. En het is niet waar, maar hij kopt hem nog bijna erin ook. Hoe is het nou toch mogelijk dat je er niet in slaagt om... Met een elftal dat uh, drie, vier serieuze koppers in het ploeg heeft. Met paulsen en met Van der Hoorn. De enige echte kopper van de tegenpartij die nog in het veld staat. Busquets. Niet van de bal te houden. Maar uh, het is Ajax niet gelukt. En uh, nou ja, hij komt over. Doeltrap voor Vermeer. Dat gebeurt terwijl de klok op 41 minuten springt. En er dus nog vier over zijn van de officiële speeltijd. Sigtorsson een duwtje in zijn rug krijgt in een kopduel. Van Adriano. Maar Ajax blijft aan de bal. Bovendien zo krabbelt van overend. En dus mag het van de scheidsrechter allemaal. Dan komt de bal voor de voeten van Bojan. Aan de rechterkant van het veld. Bedrijvig is nu ook ineens Scheunen Met een hakje terug naar Bojan. Nou, red dan de eer Bojan. Ai! Dat is een uh, goed schot uit een moeilijke hoek. Terwijl hij op een meter of 8, 9 van het doel staat. Vanaf de rechterkant komt. Hij had hem denk ik nog breed kunnen leggen. Voor Sigurdsson, had hem dan eventueel nog binnen kunnen schuiven. Ik vraag me af of dat, dat echt zo makkelijk is als dat ik het zei. Nou ja, ik denk wel dat het gekund had, maar hij besluit om zelf te schieten. Een redding van Valdes, de bal over. En een uh, hoekschop voor Ajax, dat is dan voor de Amsterdammers de derde in deze wedstrijd. En laat dan nu de kopkracht maar in voorwaartse richting zien. Bijna, bijna, bijna, bijna de bal wordt toch door Barcelona weggekopt. Schieten er van Ajax twee of drie onder de bal door. Van wie Van de Hoorn er één is, die staat daar nog. Dus zou de bal via Scheuners zo snel mogelijk opnieuw moeten worden afgeleverd. Ook Denswil was nog aanwezig. Maar het blok van Barcelona voorkomt dat. De twee centrale verdedigers gaan weer weg. Ajax krijgt een ingooi. Dan wil uh, Boylussen proberen zijn tegenstander te poort. Daniel Alves. Gelukkig voor zijn eigen benen lukt dat niet. Want dan ben je ze nog kwijt ook in de laatste minuten van deze wedstrijd. Barcelona neemt over. En kan nog via Pedro een keer uitbreken. Aan de linkerkant van het veld. Pedro die helemaal uitwaait naar de linkerkant. Dan langs een slidingloop van Bojan. Alsof die er niet is. Pedro het strafgebied binnen. Bal breed leggen. Uitverdedigen van Ajax. Via Paulsen die de bal goed genoeg raakt. Om te voorkomen dat er grotere problemen ontstaan. En omdat Duarte koel blijft. Komt de bal er bij Boydussen terecht. Die oog heeft voor Serrero. En Serrero heeft wat ruimte. Aan de rechterkant van het veld. en geprobeerd om bij Boyan de bal te krijgen. Het zou Ajax van harte zijn gegund. Om tenminste de eer te redden in de slotfase van deze wedstrijd. Dat zou eigenlijk niet alleen zijn gegund. Dat zou ook... Nou ja, een pleister op de wonden zijn en niet onverdiend. Vanwege de verdienstelijke wijze waarop Ajax toch in ieder geval in de eerste 50 minuten van deze wedstrijd heeft gevoetbald. En uh, toch in de eerste helft nog twee behoorlijke kansen heeft gekregen ook. Rond het halve uur een grote kopkans van Van Rijn. Na een goede paas van Bojan. Van dichtbij op de vuisten van Valdes gekopt. En nog een aardige schietpoging van Duarte. Nou ja, aardig. Eigenlijk een hele grote schietkans vanaf de rand van het strafgebied. Maar recht in de handen geschoten van de keeper. Ook omdat van links en rechts wel wat mensen op zich af voelde glijden en niet heel veel tijd had. Maar dat had de wedstrijd in ieder geval een wat ander aanzien kunnen geven. Voorlopig is dat andere aanzien er niet, want het staat 4-0. Met nog een uh, minuut of anderhalf over in de officiële speeltijd. Ja, even terug in Hilversum waar uh, zojuist Milan maar meteen erop en is gegaan. Want het is 2-0 geworden. Montari, Schalke 3-0 voor. Nu tegen Stjauwa Boekarest. En ook gescoord bij Atletico tegen Zenit. Daar is het nu 3-1 voor Atletico Madrid. Stjauwa Boekarest, daar heeft Ajax ook nog wel herinneringen aan. En niet van die goede. Twee minuutjes op de klok nog minder. 4-0 de stand in Barcelona. Barcelona-Ajax. De laatste balomwentelingen. waar Xavi invaller, die dus uh, een keertje op de bank... Moest, misschien wel mocht zitten voor deze wedstrijd, omdat Fabricas een keer de voorkeur kreeg op het middenveld, waar eigenlijk altijd Xavi met Iniesta en Busquets staat. Maar ja, als je ook Fabricas hebt, dan zul je nog wel eens een keer wat schuiven links en rechts. Pablo zit voor Bartra, ook een van de invallers. Simpele schijnbeweging, daarmee is hij Sichtosholm kwijt. Kan hij eigenlijk weer naar voren kijken, maar besluit hij de bal toch wel weer terug af te leveren bij de doelman. Valdes, die nu ziet dat Serrero tegenstander Mascarano wel zo opjaagt dat hij bijna de bal verspeelt door Argentijn. Toch wel weer terug naar de Valdes. Valdes aan de rechterkant van het veld. De bal doorgekopt. Geschampt eigenlijk door Scheunen. Dat betekent dat als hij over de zijlijn gegaan is dat Barcelona mag gooien en niet Ajax. Dat heeft dat even het gevoel dat, dat dat wel mocht. De aanval van Barcelona loopt spaak. Overname van Boylese. boylese som. Nu zit er wel wat vaart in deze tegenaanval. Ik wil het allemaal niet spannender maken dan het is. Maar als Ajax nou met één snelle aanval nog de eerste zou kunnen redden. Zouden we zoals gezegd dat allemaal wel een prima slot van deze avond vinden. De klok gaat zo aan soms op 45 springen. Dan rest ons nog slechts een handvol minuten extra tijd. Ajax krijgt een vrij schot, maar een overtredetje op Sigurdsson. Die bal rolt inmiddels weer en komt aan de linkerkant van het veld bij Boyles uit. En uh, Boyles heeft de bal weer ingeleverd bij Duarte. Die dan, vind ik, ook vrij verdiendelijk zo'n partijtje meegeblazen heeft. En in ieder geval wel de technische bagage heeft om ook overeind te blijven... als het allemaal wat sneller gaat op de kleine ruimte. Bij Barcelona heb ik eerder gezegd vanavond zijn ze in staat om... Uh, in een telefooncel nog iemand uit te spelen. Dat kan Duarte misschien niet, maar hij komt er toch wel een beetje in de buurt. Want technisch is hij echt goed. Aanval van Ajax, nu via de rechterkant van Rijn, voorzet. Wordt uitverdedigd door Barcelona. Opgevangen dan weer door Sanchez. En meteen komt er een counter. Messi loopt alweer, maar de paas van Sanchez is niet goed genoeg. En dit doet Paul ze uitstekend. Door de bal in één keer mee te geven aan Boilers. Die gaat er van hele rood afstand schieten. schiet een dag. Die schiet bijna van 35 meter een bal in de kruising. En Valdes heeft een redding in huis. Dat is dan de vierde keer vanavond dat hij echt wat moet doen. En deze was echt zo gek nog niet hoor. van Boilersen de bal. Met zijn linker lekker geraakt. Die bal is echt op weg naar de kruising. En Valdes tikt de bal met een hand over het doel. En dat betekent dat Ajax nog een hoekschop cadeau krijgt. Maar in plaats van uh, hoekschop 4 zou Ajax liever nog een doelpunt maken in de slotfase. Duarte trapt Duarte trapt niet op het hoofd van Van der Hoorn. Die zit er wel dichtbij. Schöne krijgt op 16 meter de bal op het hoofd. En kop terug naar Serrero. Serrero kop terug naar Boilersen. Die paast dan de bal in de richting van... Uh, Bojan, maar die kan daar onmogelijk controle over krijgen. En als de bal dan doorrolt in de handen van de keeper is de aanval van Ajax voorbij. En zitten we dus inmiddels in de extra tijd. 4-0 is de stand bij Barcelona Ajax. Zoals al eerder gezegd, Ajax heeft een helft lang eigenlijk iets meer. Goed partij geboden, heeft in die helft kansen gekregen ook. In de wetenschap dat de tegenstander die eigenlijk niet kreeg. Want zo goed was Barcelona in dat eerste bedrijf niet. Het ging allemaal niet zo snel, het ging allemaal niet zo soepel. Het oog dus zelfs links en rechts wat stroperig. En er was een vrij schop via de binnenkant van de paal van Messi voor nodig om de wedstrijd over te breken. Maar in de tweede helft is het verweer van Ajax toch wat in het gedrang gekomen. Toen Barcelona niet eens zo uh, glorieus en energiek ging voetballen. Maar wel wat makkelijker de gaatjes achterin bij Ajax vond. Nog twee keer Messi ertussen tussendoor een kopbal van Piquet. Na ongelooflijk slecht verdedigend werk zoals Ajax toch wel wat fout heeft gemaakt links en rechts. Zorgen er dan er uiteindelijk voor dat 4-0 op de borden is gekomen. En dat is een uh, uitslag waarmee we allemaal wel kunnen zeggen... dat dat de verhouding op het veld in die zin wel heeft weergegeven. Waar het niet dat Ajax wel een goaltje zou hebben verdiend. En dat zichzelf dat cadeautje had kunnen schenken. En nu uh, vermoedelijk met deze 4-0 terug in het vliegtuig moet... om zich dan uh, morgen maar in Nederland te melden. Vannacht eigenlijk al. En dan begint de voorbereiding op zondag. Als Ajax op bezoek moet zondag half vijf in Eindhoven tegen PSV. Terwijl Pedro nog een bal onderschept op het middenveld. Even door Duarte als een shirtje wordt getrokken en nog een vrij schop krijgt. En dan gaat het leven ook gewoon weer verder. De Boer kreeg gisteren op de persconferentie nog de vraag over uh, verschillende systemen te spelen. En of je daar nou op kon oefenen en of je nou dingen anders doet dan anders. En toen zei hij, ja we spelen zoveel wedstrijden, want er komt volgende week ook wel weer beker aan. Dat je eigenlijk de tijd niet eens hebt om het allemaal te doen. Kortom, het is overleven, het is van wedstrijd naar wedstrijd. Dat maakt het voetbalseizoen natuurlijk ook zeer aantrekkelijk. Maar voor een trainer toch ook niet altijd even makkelijk, omdat je denk ik niet altijd toekomt om dat te doen wat je eigenlijk wil doen. Balbezit voor Daniel Alves. De scheidsrechter kijkt nog maar eens op zijn klokje. En uh, zegt, uh, dan kluid ik ook maar meteen. 4-0, dat is het hoe het afloopt in Barcelona bij Barcelona Ajax. En dan gaan wij hier genieten van nog één keer dat prachtige lied. Dat doet Ajax niet echt, want uh, ze gaan met 4-0 van het veld. Ook dit blijft niet zonder gevolgen...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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 12,50 per jaar. Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiansonwering.nl en download de Waardebon. Dit is Radio 1. Het is 6 minuten over half elf. Renate Evers met het NOS Journaal. De twee grootste vakbonden in de metaalsector... hebben hun leden in de regio's Rotterdam en Eindhoven opgeroepen... om vrijdag te gaan staken. Volgens FNV Metaal en CNV Vakmensen... gaat het in totaal om 1750 werknemers. De acties zijn een protest tegen de vastgelopen CAO-onderhandelingen. De bonden eisen onder meer een, wat zij noemen, normale loonsverhoging... en de mogelijkheid om te kiezen voor een vierdaagse werkweek. Na vrijdag willen de bonden overgaan tot estafette-stakingen. De Amerikaanse koppel van centrale banken gaat voorlopig door met het economische stimuleringsprogramma. Daarmee maakt de Fed een eind aan alle speculaties dat de aankoop van obligaties wordt teruggeschroefd. De Fed wil eerst meer zekerheid dat de Amerikaanse economie weer opveert voordat het beleid wordt gewijzigd. Sinds vorig jaar september koopt de Fed elke maand voor 85 miljard dollar aan obligaties op, zodat de banken meer geld in kas krijgen, bijvoorbeeld om leningen te verstrekken. Ook houdt de Fed de rente al bijna vijf jaar op het historisch lage niveau van 0,25 procent om geld lenen aantrekkelijk te houden. Het kabinet neemt voorlopig geen besluit over proefboringen naar schaligas. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt een onderzoek naar alle locaties in Nederland... waar proefboringen kunnen worden gedaan... en dat zal ongeveer anderhalf jaar duren. Pas daarna neemt het kabinet een besluit. Haren, Bokstel en de gemeente Noordoostpolder... waren genoemd als locatie voor proefboringen. In die gemeente is veel weerstand... omdat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het boeren- naar schaliegas. Zij reageren blij op het besluit van Kamp. Het weer, vannacht nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Het koelt af tot lokaal 7 graden, waarbij nevel of mist ontstaat. Morgen eerst zonnige periode, maar later ontstaan enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. In de avond vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal.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 De laatste 17 minuten van deze editie van NWS Langs de Lijn. Jack van Gelder bevindt zich op dit moment in de katakomben van Camp Nou... In deze 17 minuten hopen we nog reacties te krijgen vanuit het Ajax-kamp. Natuurlijk op de 4-0-nederlaag tegen Barcelona. Drie doelpunten van Messi en een doelpunt van Piquet. Siktorsson miste nog een penalty. Laten we kijken of alle wedstrijden inmiddels zijn afgelopen. We gaan naar Andy Houtkamp. Bij ons op de redactie die de wedstrijden in de gaten, houdt, de in de gaten uh, hield of houdt. Uh, zijn ze afgelopen ja, allemaal? op 1A. Uh, alleen uh, Napoli is nog bezig tegen Dortmund. Daar staat het uh, 2-1. Elf van Napoli, nee, die is nu op dit moment afgelopen. Uh, dus 2-1 geworden. De Elf van Napoli tegen de 10 van uh, Dortmund. Want Dortmund uh, heeft de hele tweede helft met 10 man moeten spelen. Na een rode kaart voor Weideveller. Uh, laten we even de groepen doornemen. Groep E, Schalke tegen Stiawa Boekarest. 3-0. Makkie voor Schalke. Kevin Prins, Boateng, een van de... Uh, makers van een doelpunt. Chelsea-Basel, de verrassing van de avond. 1-0 nog voor Chelsea. Uh, twee jaar geleden nog de Champions League winnaar, dat weten we nog. 1-0 door Oscar. Het werd 1-1 door Salah en 1-2 door Streller. Dus Basel wint in Londen van Chelsea. Marco van Ginkel stond in de basis. Uh, werd uh, gewisseld in de tweede helft door Mourinho. Uh, had ook nog een gele kaart overigens. Wel nou, verrassend uh, overigens. Uh, ja, dat is top. absoluut een hele grote verrassing. Uh, groep F. Olympique Marseille tegen Arsenal... Is 1-2 geworden. Op het laatste moment nog een doelpunt voor Olympique Marseille. Uit een penalty van Ajayev. Eh, maar toch knappe uitoverwinning van Arsenal bij Olympique Marseille. Dus. Napoli tegen Dortmund. Ik zei het net 2-1 geworden in het voordeel. Dus van de Italianen. Rood voor verder En ook voor trainer Jurgen Klopp van Dortmund. Austria Wien tegen Porto in Wenen. Gewonnen door Porto met 1-0. Lucio González de maken. Atletico wint thuis. Zonder al de wereld die op de bank zat met 3-1 van Zenit Sint-Petersburg. En in groep H, eh, we hebben gehoord Barca tegen Ajax 4-0. Milan Celtic heel lang 0-0 gebleven, maar uiteindelijk 2-0 geworden... En dus eh, AC Milan gewonnen met Nigel de Jong... in de basis die overigens een hele belangrijke actie had in de tweede helft... bij 0-0 stand toen Celtic leek te gaan scoren. En eh, Nigel de Jong ervoor zorgde dat dat niet gebeurde. Dus eh, Nigel de Jong met Milan 2-0 gewonnen van Celtic en Barcelona Ajax. Dat weten we. Ja, goed. Dankjewel, Andy, voor vanavond. Dat was het Match Center. Zometeen hopen we dus interviews binnen te krijgen vanuit Camp Nou. Als reactie op het verlies van Ajax in Barcelona. Sterker nog, as we speak... krijgen we het eerste interview binnen... vanuit de catacomben van Camp Nou. Ze staan klaar in ieder geval. Onze collega Jack van Gelder met Ajax-wits, Siem de Jong. Siem, kan je eervol verliezen? Ja, kan. Alleen uh, dan is 4-0 toch wel weer een beetje pijnlijk. Uh, kijk, uh, eerst zelf denk ik dat we het redelijk uh, ja, toch bestrijden. Alleen uh, door een vrije trap op 1-0 achter te komen. Ja, je moet sowieso niet achterkomen Maar goed, je komt 1-0 achter. En daarna pakken jullie hem beter op. Jullie gaan meteen in de aanval. Krijgen ook kansen. Ja, ik denk dat we inderdaad daarvoor toch net iets te voorzichtig waren. Soms uh, ja, wel de bal rondspeelden en dan net te slordig waren de balvlies. Want je zag op een gegeven moment dat als we de bal in ploeg moesten zij er ook eventjes achteraan... En Creëren we ook een paar ja, mogelijkheden tot, tot kansen. En als we dan net iets zuiverder zijn aan het einde, creëer je misschien een kans. En ja, dan uh, kun je nog tot een goal komen. Alleen uh, ja, het is wel heel moeilijk tegen ze spelen. Maar 4-0 is een dreun? Nou ja, kijk, op het laatste zie je dat het ook, uh, ja, de kracht ook weg is natuurlijk. En uh, ja, een paar foutjes in, in, de in de corner die erin gaat. En, en dat, of, dat soort dingen. Dus ja, dat mag niet gebeuren op het einde. Hoe is het met jezelf? Ja, ik merkte wel, kijk, ja, het is, uh, tegen Barcelona moet je toch weer net uh, iets extra's geven. En ik merkte toch al aan het einde van de eerste helft dat je dan... Ja, in het begin kun je nog wel belopen. En op het einde merk je toch wel dat je dat net niet meer kan belopen. En uh, ja, we hadden al afgesproken dat ik niet, uh, niet veel meer dan een uur zou spelen. Het heeft geen gevolgen voor aanstaande zondag voor jou? Nee, nee, nee, dat niet. Dit is toch weer ook uh, ritmoopbouw. En uh, ik heb een half uur uh, afgelopen weekend gespeeld en nu weer uh, iets langer. Dus uh, ja, het is voor mij ook uh, minuten pakken. Je hebt nou hier gespeeld. Wat is het voor een belevenis? Of ontgaat je dat? Nou, in het veld ontgaat je dat wel. Natuurlijk, uh, het is mooi om, uh, om zo'n wedstrijd te kunnen spelen tegen Barcelona. Alleen uh, ja, na zo'n eerste helft hoop je toch niet, niet op een 4-0 in de tweede helft. Want het staat toch weer als, als iemand naar, naar de score kijkt, dan ja, zie je ze niet de wedstrijd. Dank je Goed, dat was Jack van Gelder. Jack, dankjewel vanuit de catacomben van Kamp Nou. Hij uh, gaat nu op zoek, mag ik aannemen, naar de trainer van Ajax, Frank de Boer. Die hopen we ook voor Elfen nog even te kunnen laten horen. Laten we vooruitkijken naar morgen. Want Dan begint AZ net als PSV en de groepsfase van de Europa League. De Alkma dus, die zitten in de groep met het Griekse Pauw, Saloniki. En Shakhtar Karagandi uit Kazachstan. Maar eerst uh, staat de uitwedstrijd in Israël op het programma tegen Maccabi Haifa. AZ kan met vertrouwen afreizen, want het is best goed begonnen aan de competitie. Angelo Terwiel in gesprek met de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Waar staat AZ op dit moment in jouw ogen? Vijfde plek. Waar het hoort dus? Nou, dat weet ik niet. We hebben wel een doelstelling waar we zeggen... we gaan bij de eerste willen eindigen. Dus dan, dan sta je daar waar je je doelstelling hebt neergezet. Maar we zijn nog maar kort onderweg... Ik vind wel dat wij progressie maken in het voorkomen van doelpunten. Dus uh, waren dat eerste wedstrijd 4, toen liep we langzaam terug van 3 naar 2. 1 naar nu 0. En, uh, en uh, ja, als je defensieve controle hebt, kom je ook aan, aan, aan, aan, aan wat meer en beter verzorgd voetbal toe. En uh, dat geeft rust. Het is alleen jammer dat, uh, dat wij nog te veel kansen nodig hebben om, uh, om doelpunten te maken. Hè? Want uh, ja, je kunt niet altijd maar leunen op die verdediging. Dus uh, daar moet nog meer in gevonden worden. En dan wacht weer een uh, Europees avontuur. Uitstapjes naar Kazachstan, wel bekend. Griekenland, ook wel bekend. En dan uh, nu Israël, Haifa, Maccabi Haifa. Ja, het, is, uh, het zijn verre reizen. Uh, we moeten ook als we daar na, na, na, na een vlucht van 4,5, 5 uur ook nog eens een keer anderhalf uur in de bus zitten. Uh, misschien wel uh, zelfs langer. Dat ligt een beetje aan hoe de, het met de, hoe de, hoe de, hoe de weg is, of de tolweg kunnen zijn, heb ik begrepen. Ja, het is warm. Uh, ander klimaat. Het uh, uurtijdverschil. verschil ja, daar hebben we allemaal mee te maken. Maar afijn, dat maakt het ook wel weer aantrekkelijk en uitdagend... om, uh, um, uh, om te kijken hoe we daar uh, presteren, onder die omstandigheden. Enig idee trouwens, je bent een ervaren trainer op het Europese vlak. NIGD, hoeveelste Europese wedstrijd dit wordt voor jou? Ja, als hoofdtrainer zit ik ergens uh, rond, rond de 65, 60, 60 of zo. Dit wordt je 60ste. Ja. En als Je, je zit... Uh... Hiddink op de hielen, die ja. staat op 61. Nou kijk aan, dus dat, als dat normaal gesproken is, moet dat nu in die poolfase moet dat voor elkaar zijn. Alleen Van Gaal staat nog wat hoger, die staat in de 84. Ja. Als clubtrainer binnen Nederland he, dan. Ja. Ja. Nou ja, dan heb ik er als assistent assistenttrainer ook de nodige meegemaakt, zelfs Champions League. Dus dat, dat geeft een aardig aantal aan, dus, uh, dat is mooi. Dus ik, uh, in die zin kun je me niet zoveel meer verrassen. Jij hebt van de week gezegd, um, als Obama deze week thuis blijft, dan reizen wij af naar Israël. Zijn jullie daarmee bezig? 200 kilometer afstand slechts hè? naar Syrië, het uh, geweld daar? Nou, natuurlijk. Uh, op het moment dat je in de loting wordt gekoppeld aan een Israëlische ploeg... dan weet je gewoon dat het uh, dat, dat daar onrustig is in dat gebied. Net zo goed als op dit moment in Egypte nog steeds uh, het heel onrustig is. En dat, dat geeft in het, bij het er altijd wel wat, uh, wat vragen. Uh, nou ja, en... Uh, ik, ik leg altijd mijn lot wel in, in, in, in de mensen die daar uh, waken over veiligheid en dergelijke. En als die zeggen dat het veilig is, dan, dan, dan, dan geef ik daar ook wat toe. Want uh, ze gaan daar geen uh, onverantwoorde risico's nemen. Dus als wij zijn krijgen dat het veilig is om je heen te gaan, uh, dan doen we dat gewoon. En, uh, en uh, dan denk je er ook verder niet meer aan. Hè? Maar het is wel even een punt van, van aandacht waarin je denkt van, hé, hey, het is wel heel dichtbij. Hè? De, nu, nu hier in Nederland is, is, is ver weg. Maar dan als je op 200 kilometer afstand bent, ja, dat, is, uh, dat, dat is van hier naar... Uh, nou, ze ze Breda. Maastricht. Maastricht, ja. Dus de, de, zo, zo dichtbij is dat. Dan uh, nog even die club, Maccabi Haifa. Uh, zij hebben de laatste officiële wedstrijd gespeeld op 1 september. Uh, er is het uh, Joodse nieuwe jaar ze tussendoor gefietst. Uh, allerlei feestdagen. Dus op het moment dat jullie ze ontmoeten donderdag... hebben ze bijna drie weken geen officiële wedstrijd gespeeld. Kan dat een voordeel zijn? Voor ons? Voor jullie? Ja, dat, zijn van die, dat is van de uh, amateurpsychologie. Waar je zegt van ja, wij zitten lekker in ons ritme. We hebben echte wedstrijden gespeeld. Uh, je kan ook zeggen, ja, zij hebben drie weken lang uh, helemaal toe kunnen leveren... naar deze ene wedstrijd. Ze zijn goed uitgerust. Ik bedoel, wij hebben zondag nog gevoetbald. Dus ja, uh, zeg maar. Um... Zij hebben nu pas de oliebollen gehad. zou kun je het ook zien, toch? Ja, ook dat. Nou ja, maar uh, een tijd met de familie doorgebracht. Dus dat is ook altijd prettig. Uh, dus ja, zeg maar... Um... Op dit moment, zeker nu in de beginfase van de competitie, vind ik het wel lekker dat je aan het voetballen blijft. Zeker op het moment dat het redelijk goed gaat en, en we hebben geen reden te klaren. Hè, dan blijf je liever in je, in je ritme hè. en dan is een, een, een drie weken onderbreking. waar wij straks in, in, in de wintermanen hebben, alleen dan hebben we ook nog eens een keer heel slecht weer. Ja, is, vind ik dat dan toch wel vervelend. Je ziet dat er ook wel vaak spelers minder goed terugkomen. Hè. Die hebben dan toch even gas teruggenomen, hebben wat anders gegeten, euh, euh, andere stofwisseling. Nou ja, en, en, en, en per se ben je dan niet in, in, in, in topconditie. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat zij er alles aan gelegen zullen zijn... om, om in de eerste wedstrijd in ieder geval goed voor de dag te komen. Dus zij zullen hun maten willen hebben getroffen, neem ik aan. Ja, dat was gert Verbeek van AZ. Morgen dus actief in Israël tegen Maccabi Haifa. Terug naar Kamp Nou. Het moet een bijzonder, uh, bijzondere ervaring zijn geweest voor uh, middenvelder Leren Duarte. Hij staat bij Jack van Gelder. Volgens mij is dit iets anders vanavond dan het kunstgast van Herakles. Ja, het is een aardig match waar je ook goed op kan voetballen. En uh, ja, je ziet uh, op het begin was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Het uh, deed we het best wel goed. totdat ja, uh, de 1-0 kwam, uh, wordt het alleen moeilijker. En, uh, je weet, uh, Barça is natuurlijk een wereldclub. Uh, ja. Maar het moet een enorme belevenis voor je zijn. Een, een enorme stap die je in de maandtijd maakt. Ja, zeker. Je ziet de confere en uh, De eerste wedstrijd gespeeld voor Ajax en uh, nu gelijk Champions League... Uh, ik denk dat het alleen maar mooi is voor mij om dat mee te maken. Ja. Wanneer hoorde je het? Uh, ja, gisteren op de training kon je het al een beetje zien. En uh, vandaag werd de opstelling alleen bekend gemaakt. En toen? S slaap je dan uh, redelijk goed vannacht? Ja, ik ben uh, zelf een persoon die best wel uh, nuchter is. Alleen uh, natuurlijk heb je gezonde spanning. En uh, kan je niet wachten om door uh, de wedstrijd te spelen. Wie zou je geweest zijn als je op straat voetbalde van Barcelona? Ja, Messi. <laughs> en je hebt hem van dichtbij gezien. Het is inderdaad een fenomeen, hè? ja. Het is niet te stoppen. En nu, PSV, het komt nu allemaal heel snel achter elkaar, hè? Ja, klopt. Uh, nu moeten we weer focussen op PSV. Uh, ik denk dat dat uh, ook een uh, heel belangrijk, uh, belangrijk potje is. Hoe is het in de kleedkamer nu? Iedereen kapot, ten neergeslagen, toch 4-0? Ja, 4-0, maar uh, ja, ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn. Er uh, uh, zijn kleine dingen die we goed hebben gedaan. En er uh, zijn dingen waar we nog veel van moeten leren. En uh, ja, nu gewoon uh, na volgende week uh, PSV. Dank je wel volgende week PSV. Misschien moeten we hem even uitleggen... dat dat deze week al is, namelijk komende zondag om half vijf. In Eindhoven, dat was lerin Duarte tegen Jack van Gelder. En dan de man waar we inderdaad naar uitkijken... naar zijn mening, Frank de Boer. Frank de Boer, het eerste uur, tevreden? Ja, zeker. Ik denk dat we bijna net zoveel kansen... als hun hadden gecreëerd. Twee goede mogelijkheden... Uh, met uh, Ricardo en uh, van Rijn en uh, Leren in Duarte en ja, ook voetbalend kwam we er steeds goed uit en dan nog zijn er momenten denk ik denk, ja, dat doen we dan uh, stom balverlies leiden terwijl het heel onnodig is. Uh. Ja, dat, dat weet je dat het ook wel kan gebeuren. Maar nog, dan ja, denk ik dat het beter kan in ieder geval. Maar ik was op zich zeer tevreden over de eerste helft. We hebben zeg maar, net zoveel kansen als hun uh, gecreëerd. En wat we vlagen kwamen we er eigenlijk steeds onder de druk uit. Ze wisten het eigenlijk niet meer. Of uh, Lerin Duarte kwam vrij of uh, Christian Paulsen kwam vrij. Dus dat was, uh, in dat opzicht was het goed. Ja, dan is het uh, zonde dat je gewoon heel snel na de rust eigenlijk uh, de tweede goal krijgt. Want... Uh, Opeens stond het helemaal open en dat was de eerste helft was helemaal niet het geval. Eén moment van ja, niet oplettendheid of niet aansluiten of, of een dombalverlies leiden. En, ja, en dan weet je dat uh, hun dodelijk kunnen zijn. Dat, dat vond ik onnodig. En ook die, die derde goal, als je, ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Dat is doodstonden. Ik denk dat we twee goals zeker hebben weggegeven. En uh, dan had je in ieder geval... Uh, ik het resultaat is uiteindelijk niet uh, uitgemaakt, denk ik. Alleen, dan sta je er wel anders op, denk ik. Ik baal gewoon van uh, minimaal eigenlijk twee goals die we hebben weggegeven. Herkende jij Barcelona? Het was redelijk tempeloos. Ja, maar ik denk dat wij ook goed stonden. We gingen niet helemaal naar achter, uh, uh, zeg maar, met onze kont in de 16. Nee, we stonden eigenlijk altijd uh, nou, 15 meter voor onze 16. Juist op het moment proberen druk te zetten. We lagen ze dus helemaal door uh, drukken. Nou, dat is best uh, moeite mee. Ja, en ook gewoon, zij zijn niet gewend denk ik ook, dat ploegen proberen eronderuit te spelen. dat deden we denk ik hartstikke goed. Bojan in de spits. Ik zag hem voor het eerst echt een beetje Bojan zijn. Ja, nee, we weten allemaal dat het een goede speler is natuurlijk. En uh, hij kan ook zeker in de spits spelen. Is dat een optie voor je voor de toekomst? Dat kan een optie zijn, ja. Hoe uh, neem je dit mee naar aanstaande zondag PSV Ajax de volgende kraken? Nou, ik denk in ieder geval, je kan wel met opgeheven hoofd. Omdat ik vind dat we gewoon twee, drie goals gewoon echt zomaar weggeven. Terwijl we zelf ook vier goede mogelijkheden gehad hebben. Van één van de allergrootste natuurlijk, een penalty. Ja, Dat is gewoon zonde. En uh, ik denk dat we bij Vlagen een goed spel hebben laten zien. Uh, ondanks natuurlijk de druk die je hebt. Uh, ook omdat je niet in, in topvorm bent. Uh, en dan uh, tegen het grote Barcelona. Nou, dan heb ik bij Vlagen uh, heb ik wel genoten van onze jongens. Maar, dit was een cruijff antwoord. Hoe neem je dit mee naar PSV? Ja, gewoon de goede dingen vooral uh, meenemen. Dat we hebben laten zien dat, dat we gewoon goed kunnen voetballen. En dan uh, proberen we wel de kans af te maken. 4-0 is geen dreun? Uiteindelijk vind ik het wel een dreun. Want ik heb uh, heel onnodig uh, nogmaals twee goals weggegeven. En uh, ik denk als je die die niet die onnodige goals weggeven. Ze hebben bijna net zoveel kansen als hun. Tenminste, hun hebben niet echt heel veel kansen. Ze hebben één keer een fantastische avond. Dat Sanchez hem naast. Ja, dat is het Barcelona. Dat, we, dat we kunnen wij ook bijna niet kunnen afstoppen in ieder geval. En voor de rest hebben ze ja, eigenlijk misschien twee kansen meer gecreëerd. Echt een goede kansen. Als we nog even doorgaan, dan waren jullie beter. We waren zeker niet beter, maar ik vond ons wel uh, aardig spelen tegen. Frank de Boer. Dan nog even naar PSV. Morgen in de Europa League tegen Ludo Goretz. Zonder Wijnaldum. De uitleg van coach CoQ. Nou, hij heeft een, uh, een rugblessure, heeft rugklachten. Uh, ja, tot nu toe kon hij daar uh, gewoon mee trainen en spelen. Maar de klachten zijn erger geworden. En dan moet je altijd het risico afwegen. En uh, op dit moment... Uh, ja, zal hij toch even een stapje terug moeten doen. Het is altijd moeilijk met, om dan aan te geven hoe lang een speler eruit is. Dus we zullen dat uh, volgende week weer gaan bekijken. Maar die geval nu en... Het weekend uh, reken ik uh, niet op hem. Als een van de kandidaten om Wijnaldum morgen te vervangen... geldt Ola Toivonen. De Zweed, niet weggekomen naar een club van zijn eigen standing deze zomer... hangt er tot nu toe maar een beetje bij in Eindhoven. Maar dat hoeft volgens Filip Cocu geen probleem te zijn. Nou, Ik begrijp wel dat het uh, voor hem een, een lastige voorbereiding... en een lastige periode is geweest. Uh, maar ik moet zeggen dat hij... Uh, op de trainingen prima indruk maakt. Philip Cocu op de dag dat Ajax tegen het grote Barcelona... mag proberen te voetballen in de Champions League... kijkt het oproep van PSV vooruit naar een Europa League groep... met Chorno Morets Odessa, Dynamo Zagreb en PSV Ludo Gorets Grasgrat. Maar hoofdpijn heeft Cocu daar naar eigen zeggen niet van gehad vanochtend. Nee, dat zou je heel leuk vinden. Maar wij zitten in de, wij zitten in de Europa League en nou, daar zullen we ons op moeten richten de resultaten halen en doorgaan in het toernooi. Dat is de doelstelling. En we zitten, spelen niet in de Champions League. En, uh, ik heb in het begin ook aangegeven. ja, Dat zijn tegenstanders waar ik zo naar, direct na naar een loting ook niet uh, de details van kon geven. Dus, dus dat is ook een uitdaging om, daar, uh, om je daar goed op voor te bereiden. En niet altijd even makkelijk. We hebben een bespreking gehad uh, ja, in de ochtend. En... Uh... We hebben het uh, goed besproken met elkaar en uh, we weten wat we, uh, wat we kunnen verwachten en uh, wat we moeten doen. Filip Koku kent de kracht van Ludo Goretz inmiddels en ook middenvelder Adam Maher is op de hoogte van wat de Bulgaren kunnen. Het is een, wel een voetballend ploeg als je hun laat voetballen. En uh, als je er kort op zit, ja, dan uh, moet het geen moeite zijn om uh, die wedstrijd te winnen. Goed, dat zien we morgen. Straks het Oog met Lucella. Goedenavond. Leden van de Staten-Generaal. Het is gedaan, het is gezegd.